11 uur, dan net wel met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden op verdenking van brandstichting... vandaag in het Noord-Hollands Duingebied. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. In de duinen brak aan het eind van de middag op drie plekken brand uit. Twee branden bij sint Maartensee en Egmond aan Zee zijn geblust. Een duinbrand bij Schorrel is nog niet onder controle. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om de brand te helpen blussen. Ze gaan daar vannacht mee door. Een strandtent in Schorrol loopt mogelijk gevaar. Een camping in de buurt van Sint Maartenzee hoefde hoeft er niet te worden ontruimd. Wel moesten mensen daar het strand verlaten. Het Noord-Hollands Duingebied wordt al enkele jaren geteisterd door branden. En veel van die branden zouden zijn aangestoken. De Verenigde Naties halen alle buitenlandse medewerkers weg uit de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de VN is het daar te gevaarlijk.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 Over de hele wereld zijn vandaag op de Dag van de Arbeid... honderdduizenden mensen de straat opgegaan. Ze demonstreerden voor hogere lonen en betere werkomstandigheden. In het zuiden van Duitsland is een rallyauto... tijdens een wedstrijd het publiek ingereden. Elf toeschouwers raakten daarbij gewond. Een jongen van zes ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de finish van de eerste ronde van de race... verloor de coureur de controle over het stuur. Hij bleef zelf ongedeerd. Na het ongeluk werd de rally in Beieren afgelast.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 Het weer vannacht helder. De temperatuur kan op beschutte plaatsen tot 0 graden zakken. En er staat een matige noordoostwind. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog met 13 graden op de Wadden en 16 in het zuiden. Ook na morgen blijft het voorlopig droog en zonnig. Maar het wordt niet warmer dan zo'n 14 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie. Er staan files op de N9-ring Alkmaar, Alkmaar den Helder, bij Hello. Is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk en het verkeer wordt daar omgeleid. En de N502 Burgerbrug Den Helder is tussen Sint Maarten's Vlotbrug Alkmaar en Schagerbrug in beide richtingen afgesloten. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Goedenacht vrienden.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 die we nu allemaal hebben. Missie volbracht. Het zou dan ook voor de hand gelegen hebben... als voringsopvolger Lilian Ploemen vandaag weer in Zwolle... de viering van het 65 jarige bestaan had besloten met de demeedeling... hier was de Partij van de Arbeid.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 Your kicks on route 66 Chuck Berry met Route 66 uit het jaar 61. In het oog vanavond padstelling in Jemen, rookverbod in China... donner bij de zaligverklaring en Nederlandse SS'ers op tv... En dat betreft dan de documentaire zwarte soldaten... die Joost Seelen maakte over vier Nederlanders... die in de oorlog dienden bij de Waffen-SS. Eén van hen ligt bij ons zijn keuze toe... en Le Seelen ligt zijn documentaire toe. En dat Chinezen veel paffen, wist u? Wij zijn dan ook zeer benieuwd... of zij vandaag gedwee het nieuwe rookverbod hebben opgevolgd. Correspondent Wouter Zwart rapporteert. En in Jemen is de vraag niet alleen of presidenten op positie het nieuwe akkoord zullen tekenen... maar zelfs of ze daarvoor wel zullen kunnen komen opdagen. Journalist Judith Spiegel schetst de gevolgen voor het verwaarde land. En minister Donner geeft vanuit Rome zijn impressie... van de zalig verklaring van de vorige paus. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en het nieuws van heden. Zondag 1 mei. De generabele servus de Johannes Paulus II. papa... Patris Spiritus U hoort het. De vorige paus, paus Johannes Paulus II, is zalig verklaard. Hij was bij veel katholieken razend populair... en werd dan ook in een recordtempo zalig verklaard. Dat kon dankzij een wonder. Een vrouw die aan Parkinson leed, genas nadat ze tot de paus had gebeden. Straks praat ik met Piet Hein Donner, die bij de zaligverklaring aanwezig was... Slecht nieuws voor de Libische leider Gaddafi, het huis van zijn zoon in Tripoli werd aangevallen door de NAVO. Zijn jongste zoon Saif Al-Arab Gaddafi kwam daarbij om. Hoewel Gaddafi zelf ook aanwezig was in het huis, mankeert hij niets, zeggen de Libiërs. This was a direct operation to assassinate the leader of this country. The leader himself is in good health. He wasn't harmed. 1 mei is de dag van de arbeid. Dat leidde overal in de wereld tot actie en protesten. Demonstranten betoogden traditiegenauw getrouw voor hogere lonen en betere werkomstandigheden. Ook te Utrecht. Nou mensen, het belangrijkste wat we nu moeten doen is bij elkaar blijven. De politie hield daar elf mensen aan. Zij waren in het bezit van stokken, een ketting, sokken met biljartballen erin en een emmer lijm. Op de dag van de Arbeid vierde de Partij van de Arbeid haar 65-jarig bestaan. Net na de oorlog is de partij opgericht. Nederland gaat weer ter stembus. Tussen de laatste verkiezingen en nu ligt een wereldoorlog die ons praktisch heeft geruineerd. Als belangrijk onderdeel van ons herstel gaan wij we nu weer als vrijvolk onbelemmerd kiezen. En de resultaten waren puik. De Partij van de Arbeid kwam meteen in de regering. Nu staat ze er veel minder rooskleurig voor. Maar oud-partij van de Arbeid-leider Wouter Bos maakt zich ondanks de slechte peilingen geen zorgen. Iedereen loopt nou van alles te zeggen over oh, peilingen, maar ergens in de twintig of zo. Nou ja, ik heb peilingen meegemaakt waarbij we in de twintig stonden en anderhalve maand later in de veertig waren. Geert Wilders feliciteerde op zijn geheel eigen wijze. Hij noemt de PvdA de Partij voor de Arabieren... en zegt, dankbaar, jullie gaven Nederland massa-immigratie... en importeerden vele kanslozen en criminelen. Dan even naar het voetbal. Wie niet springt, die degradeert, riepen voetbalsupporters van AIDS-rivaal NAC een half jaar geleden al. Maar nu is het echt gebeurd. Voetbalclub Willem II moet een divisie lager spelen. doordat de Brabanders met 4-0 verloren van FC Twente. De trainer baalt flink. Ik lijk wat rustig, maar uh, ja, van binnen ben ik wel. Uh, is, het, uh, is het gewoon echt uh, diepe teleurstelling. En, uh, en eigenlijk toch wel een behoorlijke treurnis. Ja. De strijd om het kampioenschap is nog niet beslist. De laatste ronde moet bepalen of FC Twente dan wel Ajax kampioen wordt. Dan staat het inmiddels 1-1 in de strijd tussen vastgoedmagnaat... Donald Trump en Barack Obama. Had Trump vorige week nog kritiek op de Amerikaanse president... omdat hij niet geloofde dat deze in Amerika is geboren? Met het laten zien van zijn geboorteakte kwam Obama sterk terug. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En waar zijn Biggie en Tupac? En Juris Tubenitski heeft een overzicht gemaakt van de kranten van morgen vroeg en begint met de voorlezing daarvan. Er is gedoe over de opvolger van Noud Wellink als president van de Nederlandse Bank. Volgens het Financiële Dagblad verloopt de procedure rommelig en onoverzichtelijk. De politiek vindt dat Wellink door een buitenstaander moet worden opgevolgd. Maar de bank zelf ziet een nieuwe president in Lex Hoogduin... die nu al werkzaam is bij DNB. Die voorkeur heeft tot ruzie geleid tussen het ministerie van Financiën en de bank... omdat het ministerie wil dat de cultuur bij de bank verandert. Al het gedoe heeft ervoor gezorgd dat een van de buitenstaanders die Wellink wilde opvolgen... zich heeft teruggetrokken uit de race. Het is Jeroen Kremers, oud-topambtenaar en momenteel werkzaam bij de Royal Bank of Scotland... Door zijn terugtrekking wordt de kans steeds kleiner... dat de opvolger komende week wordt gekozen, zoals de bedoeling is. Jeugdinstellingen in Limburg slaan alarm... over vergaand optreden van loverboys. In het AD staat dat zij niet meer voor de poort op slachtoffers wachten... maar met geweld panden binnendringen of infiltreren als uitzendkracht. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel bevestigt dat loverboys... Hun werkterrein, hun werkterrein verleggen van de Randstad naar het platteland. Ook gaan ze sneller over tot geweld en chantage. De tijd dat ze meisjes maandenlang inpalmden... en verliefd lieten worden, is voorbij. Het moet maar eens uit zijn met jongeren die drugs gebruiken. De Partij van de Arbeid wil drugsbezit onder de 18 strafbaar stellen... Al het drugsbezit, ook tot 5 gram, moet worden verboden. Daarvoor pleit Partij van met Kamerlid Bouwmeester in de Telegraaf. Ook wil ze dat jonge deal dealers met dure bolides op de huid worden gezeten door de politie. Criminele carrières moeten snel worden gebroken. Nu kennen alleen steden als Amsterdam, Rotterdam en Haarlem zo'n patser aanpak. Jonge drugsgebruikers zouden een afschrikwekkende boete moeten krijgen of een verplichte cursus moeten volgen. Waarbij ook hun ouders worden betrokken. Bouwmeester roept mensen op anoniem naar de politie te stappen om de namen van criminele jongeren door te geven. Treinconducteurs en machinisten hebben een probleem. De zogenoemde vertrekszijnlichten zijn niet altijd goed te zien wat tot onveilige situaties kan leiden. Door de laaghangende zon of door de kleur van de lamp is het onduidelijk of een trein kan doorrijden, staat in Spits. Een mogelijk gevolg van een onduidelijk vertrek zijn is door rood licht, licht rijden wat weer tot een ongeluk kan leiden. Daarom willen conducteurs en machinisten dat de NS hier iets aan doet. Maar het bedrijf geeft niet thuis en daarom is nu vakbond FNV-bondgenoten ingeschakeld. En die vakbond heeft de NS een brandbrief gestuurd... waarin onder meer wordt gepleit voor een onafhankelijk meldpunt... waar het personeel kan klagen over het werk. Nu reageren managers van de NS nauwelijks op klachten... mogelijk door fouten in de interne communicatie. In de pers een foto van het museumplein in Amsterdam. Het Koninginnedagfeest, daar trok 150.000 bezoekers, hun troep was vandaag wel opgeruimd, maar van het gras is niets meer over. En dat terwijl wel amper twee weken geleden nog een nieuwe grasmat is aangelegd. De kosten van die operatie bedroegen 60.000 euro. Stadstilwethouder Blaas dacht dat het gras het feest wel aankon. Maar de foto in de pers bewijst zijn ongelijk. Want het museumplein lijkt voor een groot deel veranderd in een zandvlakte. Volgend jaar toch nog maar even wachten met de aanleg van een nieuw grasveld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid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 Nederlands fabrikaat, de Haagse band Splendid... met de, hun single Heet van de Naald, Again. In uh, Jemen blijft het erom spannen. Morgen ligt in Saudi-Arabië dan wel een akkoord... ter ondertekening gereed voor de oppositie en president Saleh. Maar of zij komen tekenen, is nog maar helemaal de vraag. Judith Spiegel, journalist in uh, Jemen, nu in het zuidelijke Aden. Goedenavond. Goedenavond. Hoe staat het ervoor? Gaat de president nu naar Saoedi-Arabië? Nou, ik denk het niet. Ik, wat ik ervan heb begrepen, het is allemaal niet helemaal duidelijk, hoor. Maar wat ik begreep is dat vandaag zelfs al zou worden ondertekend... maar dat de president gisteren al zei... ik ga helemaal niks ondertekenen, uh, ik stuur een afgezand. En als ik al iets onderteken, dan is dat ook niet als president van Jemen... maar dan is dat als voorzitter van uh, de regeringspartij. Hmm. Nou, daarop heeft de oppositie uh, begrijpelijkerwijs boos gereageerd. En die heeft gezegd, nou ja, dan, dan gaan wij natuurlijk ook niet ja. uh, voor Jan Doedel... maar Riaad naar de hoofdstad van Saudi-Arabië. Want wij tekenen alleen een akkoord dat ook door de president... ook als president wordt ondertekend. Ja, dat is allemaal weinig, weinig uh, veelbelovend. Maar dat akkoord op zich is dat wel veelbelovend. Ik bedoel, heeft dat, uh, biedt dat perspectief? Nou, dat akkoord dat ligt wel moeilijk. Dat akkoord is een akkoord dat uh, de president uh, een uitweg biedt. Dat biedt immuniteit aan de president. Hij zal niet worden vervolgd. En dat geldt ook voor zijn familieleden en zijn naaste uh, staf. Uh, dat ligt niet lekker bij de demonstranten op straat. Wat ook niet lekker ligt, is het feit dat na ondertekening uh, president Zalig nog 30 dagen zou aanblijven. Niemand begrijpt ook precies waar die regeling nou vandaan komt. Ik heb vanavond iemand gesproken hier in Adem van, de, van een van de zuidelijke opstandbewegingen. En hij zegt ja dat, dat is natuurlijk bedacht door de, door de golfstaten. Want die willen hem eigenlijk helemaal niet zo graag kwijt. Dus ze geven hem op de een of andere manier steeds tijd om dan toch weer aan te blijven. Want de, de golfstaten zijn eigenlijk heel benauwd voor wat er gebeurt na Ali Abdullah Salah. Dus dat akkoord... Dat rammelde al, en dat rammelde ook al anderhalve week. Ja, uh, en, maar... en we kregen dus niet de handen van iedereen op elkaar. Maar ik begrijp nu dat de, dat de oppositie, of een belangrijk deel van de oppositie... Eh, eist uh, berechting van de president. Ja, nou, je moet het zo zien dat de oppositie... Dat, dat scharen we altijd onder de noemer oppositie... maar dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén daarvan zijn de gevestigde oppositiepartijen. Die willen die de immuniteit wel geven... Een ander deel, dat zijn de partijloze demonstranten op straat. En die weigeren pertinent die immuniteit aan de president te verlenen. Want zo zeggen zij, ze, ah, ja. hij is een moordenaar, het een corrupte man. Zo, zo iemand moet worden berecht. Het kan niet zo zijn dat we zo iemand maar laten lopen. Ja. Zo... En dat was ook de reden dat de demonstraties alsmaar doorgingen de afgelopen tijd. Terwijl dat akkoord toch al wel op tafel lag. Ja, u zegt die democratische demonstraties gaan allemaal door. Zou het misschien een uitgekookte strategie van de president kunnen zijn... om nu dat akkoord niet te ondertekenen... in de hoop dat die demonstraties op de duur wel in hevigheid zullen afnemen? Ja, dat wordt wel gezegd. Men speculeert hier heel erg over de redenen... waarom de president nu weer terugkrabbelt. Enerzijds zeggen mensen, nou, hij is gewoon gek... En dit is ook niet de eerste keer. Elke belofte die hij doet, breekt hij eigenlijk onmiddellijk. Dus dat is niks nieuws. Anderen zeggen, nee, hij doet het expres om inderdaad tijd te rekken. Net zolang tot die demonstraties uh, ja, zichzelf als het ware opheffen. En dat zou dan moeten gebeuren door onderlinge verdeeldheid binnen, die, binnen het demonstratiekamp. En, en daar is nu ook wel sprake van, van die verdeeldheid. Uh, alleen het aantal demonstranten neemt eigenlijk nog steeds niet af eerder toe... Ja. ja, we horen veel van de protesten in de hoofdstad Sanaa. Jij zit nou in Aden. Hoe is, hoe is de heftigheid en de felheid van het protest daar? Ja, nou, Aden is eigenlijk een heel ander verhaal. Aden is veel grimmiger. Het viel me ook op. Ik kwam hier gisteren aan en ik zat in een taxi... en die, die wilde eigenlijk helemaal niet rijden, want de straten branden. Er lagen brandende autobanden en afval en weet ik wat er lag. Er waren daar net tanks geweest die een, die een bepaald tentenkamp hadden weggeveegd. Uh, Aden heeft veel meer de, de, de sfeer van oorlog dan Sanadat heeft. Nou, is dat ook wel verklaarbaar omdat Aden nou, eigenlijk zijn eigen revolutie heeft? Of ik moet eigenlijk zeggen, het zuiden heeft zijn eigen revolutie. Die ver staat van, uh, van het noorden. Sterker, de zuiderlingen willen af van het noorden. En oh. dan kan ze ook niet zo heel veel schelen of Ali Abdullah zalig nou gaat of niet. Het, het kan ze veel meer schelen dat zij ze niet meer met het noorden worden. te maken hebben. Ze willen onafhankelijk worden. Ja, Een groot deel wil dat. Ze waren vroeger ook ja. onafhankelijk, toch? Ja, precies. Tot 1990 waren ze onafhankelijk. Ja, toen heb ik toch de vereniging zelf bij mogen wonen van die twee staten. En daar waren ze toen in het zuiden al niet blij mee. Exact. En dat is eigenlijk al sinds 1990, dus nu al 21 jaar, leeft hier die onvrede. En sinds ja. 2007 is Aden is al in, in, in, in, in oorlog eigenlijk met het regeringsleger. Dus voor Aden is dit helemaal niks nieuws. Nog één vraag, als dat akkoord nou morgen niet wordt getekend... wat zou dat dan voor gevolgen hebben voor het land, denk jij? Ja, ja ik, ik vind dat heel moeilijk inschatten. Ik denk overigens dus niet dat dat akkoord morgen getekend gaat worden. Uh, veel mensen vrezen, en maar dat doen ze nou al maanden lang... dat het dan dus wel burgeroorlog zal worden... dat dat dan het geduld op zal raken van de demonstranten... dat allerlei partijen het uh, dan ook gehad zullen hebben met zalig... en dus zelf naar de macht zullen willen gaan grijpen... maar. Of, of dat werkelijk staat te gebeuren is, is toch nog maar even de vraag. Want ik heb de laatste, toch de laatste maanden bespeurd bij jemenieten dat die oorlogszin er helemaal niet zo is. Ze doen er nog steeds alles aan om dat te voorkomen. En ik, ik begrijp ook dat nu uh, de, Golf, de, de GCC, de, het samenwerkingsverband van de Golfstaten... weer een nieuwe poging gaat wagen. Nu weer naar Sanaa is gevlogen om nog een keer te gaan praten met de president... Uh, om toch te proberen om, om dat akkoord vlot te trekken. Mm -hmm. Nou ja, we ja. zullen zien. We zullen zien, ja, zo is het. Dankjewel, Judith Spiegel. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Jemen. <tied> So gol, so gol, bon babisa ya like. Munongel hongo kol. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, daniel warakenel omgay bambuulme bituru mi toro lone ma condo pallon anime chango pacho la me quiere hongo bambe la ni me bisai bambuul ni mengambi hey hey oh. Sole let Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. yeah. Dat is uit Cameroen, ook heel heet van de naald, blikbassie met like. Uh, vandaag op de 1e mei is in China een rookverbod ingegaan voor de publieke ruimte, de café, straat, openbaar vervoer. En dat is me wat, want die Chinezen paffen erop los, roken maar liefst 30% van alle tabak ter wereld op. Uh, correspondent Wouter Zwart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat heb je er de eerste dag van uh, gemerkt? Gehoorzamen ze het verbod? Nou, ik, heb, ik heb een heel interessant experimentje achter de rug gehad uh, okay. deze avond. Uh, ik ben uh, toch eens eventjes de stad in gegaan en ik ben eerst eens gaan kijken bij laten we zeggen de, ja, de bekende uh, internationale bars en cafés uh, in het stadcentrum. Waar ook veel uh, buitenlanders en toeristen komen. En je zag dat daar in bijna alle cafés wel een bordje hing dat er inderdaad niet meer uh, gerookt mag worden. Dat ja, werd een bordje, uh, netjes ja. nageleefd. Toen nageleefd, ik, uh, ja. Toen, al, ah. ja? Ja, dat, dat werd wel nageleefd, maar okay. toen ben ik toch eens de buurt ingegaan en ja, naar de cafés en de restaurants gegaan waar het natuurlijk echt om gaat, namelijk die waar alle uh, Chinezen komen en waar er natuurlijk duizenden, zo niet tienduizenden van zijn. Ik ben daar naar een café of acht, negen achter elkaar gegaan. In elk café zat iedereen gewoon nog netjes de boel weg te paffen, dus er werd overal nog gerookt. Dus een heel duidelijk verschil. Ja, dus waarom is dat rookverbod eigenlijk ingevoerd? Nou, dat rokeninverbod is ingevoerd. Eigenlijk niet voor het eerst, maar ik denk al wel voor de derde of de vierde keer in de afgelopen jaren. Ook zo rond de Olympische Spelen is een keer een poging gedaan. Uh, waarom het nu weer toch weer is geprobeerd is, uh, ja, dat zijn, uh, zijn regeltjes. Hè. Uh, een paar jaar geleden is er, uh, is er afgesproken met de rest van de wereld uh, als China wil toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, oh. moest er ook een, een, een zeg maar, een, een, een, een, een, uh, een uh, poging gedaan worden om het, uh, om het roken terug te dringen. En uh, toen heeft China beloofd dat dat er inderdaad rond deze tijd een, uh, een rookverbod zou worden afgekondigd in openbare ruimtes. Uh, dat is dus al een paar keer geprobeerd. Deze keer moest het officieel gebeuren. Nou goed, wat ik net zeg, het is uh, vandaag het is een het een keer... totaal mislukt. Maar het is al een paar keer gebeurd, waarom is het toen niet, niet gehandhaafd? <laughs> ja, het zit echt ingebakken uh, in de cultuur van de mensen hier. Het is niet alleen iets waar, uh, waar heel veel Chinezen... vanaf het begin van uh, zeg maar hun adolescentenleven... zo'n beetje uh, verslaafd aan raken. Het hoort gewoon echt ja, enorm bij de cultuur hier. Um, je moet je voorstellen dat het... Alles te maken heeft hier met het, ja, het macho gedrag van, de, van vooral de man. Maar ja, dat het ook echt een gezelligheidsding is, een cultuurding is. Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, is het niet het eerste wat ze doen een hand geven. Nee, het eerste wat ze doen is een pakje sigaretten uit hun binnenzak halen. Aha. En die sigaret aanbieden. En dat doe je aan mensen die je voor het eerst ontmoet. Maar dat doe je ook als je hem voor de tweede en de derde keer ontmoet. En als je beste vrienden bent, ja, dan, dan rook je natuurlijk helemaal veel sigaretten. Ja, ro Roken hoort dus tot de omgangsvormen als het ware. Ja, het is bijna een beleefdheidsvorm, zou ik willen zeggen. Als, ja. uh, als mensen gaan trouwen bijvoorbeeld, dan zie je ook dat er soort, ja, soort trouwcadeautjes uitgedeeld uh, worden aan uh, de gasten die dan op het banket komen. Er zitten heel vaak uh, pakjes sigaretten, zo niet hele sloffe uh, sigaretten bij. Oh, het is ook een statussymbool, hoeveel sigaretten en hoe dure sigaretten je kan geven. Ja. Ja, China uh, verkoopt misschien wel uh, de goedkoopste sigaretten ter wereld. Hè. Een uh, gemiddeld pakje kost uh, nog geen euro. Misschien wel een halve euro ongeveer. Uh, maar de duurste pakjes sigaretten die kosten wel honderden euro's. Er zijn ook echt luxe varianten met ja. uh, om het filter een soort gouden randje uh, gemaakt ook en zo. En hoe heten die merken? Dat is altijd leuk om te weten. Nou ja, de, de meest bekende dat zijn uh, Gonghe, uh, de Rode Rivier of uh, uh, Zhongnanhai, genoemd naar het uh, politieke centrum van, uh, van Peking. Ja, en dan heb je nog uh, uh, zeg maar ook sigaretten genoemd naar, uh, naar de regio's waar ze gemaakt worden. In ah, Sichuan ja. bijvoorbeeld of Chengdu. ja. Je zei het zit in de Chinese cultuur, maar als ik het goed begrijp zit het ook in de Chinese eh, economie, de staatseconomie. Want, want de tabaksfabrieken zijn daar veelal in handen van de overheid. Nou, dat, dat zeg je heel goed. En dat is natuurlijk meteen ook een van de redenen... waarom je zou kunnen denken dat het hier enorm langzaam gaat. Het is niet alleen iets wat je niet zo 1, 2, 3 uit de cultuur slaat... zal ik maar zeggen, zo'n rookverbod. Maar ja, als de overheid er enorm veel geld mee verdient, wat nog steeds natuurlijk het geval is. Hey, er wordt, zoals je zegt, zo'n beetje 1,1 op de 3 van de sigaretten per wereld wordt er gerookt in China, of in ieder geval geproduceerd in China. Ja, dan uh, gaat het natuurlijk ook niet zo makkelijk met het, uh, het afdwingen van hey, het verbod als de overheid er heel veel aan verdient. Dus die overheid is eigenlijk een beetje hypocriet, die voert een verbod en waar ze er eigenlijk een beetje van hopen dat het niet wordt En Dan zijn ze al die uh, centen kwijt. Nou, in principe zou je dat zo kunnen, kunnen nagaan. Ik heb het hier nog snel even opgezocht. Uh, er wordt uh, in China uh, per jaar gerookt. Eens eventjes kijken. Uh, 1900 miljard sigaretten. Alsjeblieft. Jeetje. Ja. Maar weet men wel dat roken slecht is in het algemeen bij ons dan? Van die waarschuwingen op de pakjes. Ja, absoluut. Dat gebeurt ook steeds meer in China. Hoor. Ik bedoel, het staat nog niet echt op de sigaretjes. Zeker niet uh, op de, de, de pakjes van de hele luxe merken. Want ja, het is juist het idee dat je daar een heel stoer pakje natuurlijk bij laat zien. En niet zo'n eng plaatje met een, een, een vervormd of een verrot gebit Bijvoorbeeld of uh, uh, verrookte longen. Uh, maar ja, men weet het absoluut wel. Alleen het is niet iets wat zeg maar, in overheidscampagnes op de televisie uh, verschijnt. Uh, nogmaals, want ook die... Overheidscampagnes, die zijn van diezelfde overheid die die ja. sigaretten verkoopt. Dus internationaal weet men natuurlijk wel, als men de kranten leest, hè, dat er steeds meer uh, uh, uh, zeg maar, uh, dat mensen heel makkelijk long- en, uh, en vaatziekten kunnen krijgen. En, nou en ja, en ja, het schijnt dat in China jaarlijks meer dan een miljoen mensen overlijdt aan de gevolgen van het roken. Dat is niet absoluut, misselijk. Absoluut. Ja. En het is dus wel iets wat, wat, wat steeds meer bekend wordt in de maatschappij en je ziet ook wel dat de mensen die erdoor getroffen worden binnen hun familie, dat het binnen zo'n familie natuurlijk wel steeds meer mensen gaan nadenken over ja. misschien toch maar eens stoppen om maar eens wat te noemen. Ik ben ja. uh, verloofd met een Chinese vrouw en uh, haar, haar vader die heeft jarenlang vele pakjes per dag gerookt en die is een paar jaar geleden ook Cold Turkey heet dat geloof ik in het Engels hè, gestopt en, en, en, uh, en gelukkig voor hem werkt het. Ja. Hier, hier, hier werd veel gemopperd toen dat rookverbod uh, eraan kwam. Is ja. dat in China? Is er ook veel discussie, protest, uh, weet ik wat geweest? Protest nooit. Uh, gemopper wel. Maar ook hè, uh, door mensen die weten dat bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen toen het verboden wordt, dat, dat eigenlijk op het moment dat de internationale atleten hun hielen zouden lichten, ja, ja. iedereen er ook weer gewoon mee door kon gaan. Okay. Nu is men niet boos, want nogmaals. Uh, zeg maar in die internationale cafés. Ja daar komen de buitenlanders. En die weten het omdat het in de buitenlandse kranten. In wel geschreven is. Daar werd ah, ja. bericht over 1 mei een rookverbod. Die Chinezen nou, heeft het bijna niet in de kranten of in de, uh, gestaan of heeft het op de televisie is het bekendgemaakt. Er is werkelijk waar geen Chinees die volgens mij weet uh, dat er uh, vanaf vandaag een rookverbod oh, ja. uh, is ingegaan. Nou, ik, ik las ergens dat na die aardbeving in Sichuan er een school is gebouwd met geld van een tabaksfabrikant om het weer op te bouwen. En die heet, werd toen gedoopt Basisschool Sichuan Hop door tabak. En daar zat op de muur te lezen de reden ja talent voor het, met de hulp van tabak kun je opgroeien en je talent ontwikkelen. Ja, dan denk je, als het er ja. zo voor staat, wordt het niks met zo'n rookverbod in dat land. Nee, voorlopig natuurlijk niet. Maar ja, zo gaat het hè. in het andere grote land van de tabaksindustrie, namelijk Amerika ook. Hè. Ik bedoel, daar uh, rijden reden, er tot voor kort cowboys uh, in reclames door, uh, door het landschap... die er heel stoer uitzagen en die ook rookten. Dat is eigenlijk nog een beetje het niveau waarop het qua ja, uh, tabakswetgeving in China nu is. Ja, Wouter Zwart, uh, dank je en, en zet je inspecties van het rookverbod voort uh, namens Ik zal ons. Het. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, goed zo. Dag. Marissa Jones, you watched the blacksit walking past your life, was empty for a while. Michael Porter has a new girl in his arms She has a cherry flavored smile Ledra Chapman van haar debuutalbum Telling Tales hoorde u Story. Zij, soldaten, soldaten, Zwarte soldaten, Zij, Nederlandse jongeren die zich in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig aansloten bij de waffen SS. En sindsdien dus als fout te boek staan. Joost Zelen legde hun verhaal vast in de televisiedocumentaire... Zwarte Soldaten, Nederlanders in de Waffen-SS... morgenavond bij de NCRV te zien. Welkom, Joost Zelen. Dankjewel. En ook goedenavond, Willem, een van de hoofdpersonen ja. uit de film. Ja, ja. Hoe, hoe oud was u toen u zich aanmelde bij de Waffen-SS? Nou, uh, bij de Waffen-SS... Nou, ik, ik was uh, bijna 16, denk ik, half. Of ja. 15, half, zoiets. And, and ja, ik, heb, ik heb me eigenlijk niet aangemeld, hoor. Oh. Ik was dus eerst bij de, bij de arbeidsdienst. En via de arbeidsdienst en de Rijksarbeidsdienst... nou, daar ben ik er gewoon ingeloodst. Klaar. Oh, u werd niet speciaal aangetrokken door, door de Waffen en Zes? Nee, nee, ik ben... Uh, ik was gewoon eigenlijk bij de, bij de arbeidsdienst... en van de arbeidsdienst af naar de Rijksarbeidsdienst... in, uh, in Bialystok, door een Polen... Nou, dan heb ik drie weken gezeten en uh, ja, dan kreeg ze een formulier van een Duitser. En, ja, ik kom net zoveel Duitsers een koe vervolg te zoeken. Nou, uh, ja, maar blijkt nadien, na drie weken zat ik in Drede. Ja. In Ousbielingita. Ja, en dus, hoe? Uh, en zo doe je het uh, uh, bij de SS. Nou, ik kon helemaal geen Duits. Wat wil nou zo'n snotdoos zijn dat ik het van toen... Weten wat het te doen was. Maar ja, uh, waar ik allemaal arbeidskies in heb gehad, dan, uh, Nou, ik ben er mee gewoon mee geconfronteerd geweest. Ja, waar heeft u gevochten? Uh, Leningrad, Zwalingrad, ja Kazischjafkoort in de ganse wereld. Ja, hoe lang heeft u bij de Waffen SS gediend? Nou, uh, ik denk uh, een paar jaar denk ik. En toen ben ik mijn uh, nou, knieskijver uitgeschoten, dus uh, ben ik van het een lazeruit naar het andere gegaan. Ja. Hebt u er achteraf wel, wel er spijt van, achteraf? Dat u bij die waffen -SS hebt gediend? Ja, hoe, hoe ziet u dat eigenlijk? Spijt. Eh, ik hoef nergens spijt van te hebben, want het is, het is niet mijn schuld. Ja. Omdat u... mijn vader er was? moesten eh, oh, ja. de kinderen die moesten maar zien hoe ze troffen? Nou, ik heb het geweldig getroffen hoor. Ja. De kriesket kwijt, bajonet gestoken en alles. Dus ik. Eh, ik ben gewoon letterlijk en vuurlijk Wist u dan, toen wat er met de Joden gebeurde? Helemaal niks. Nee, had u, had u, vindt, u allemaal... u de, vindt u dat u dat wel had moeten weten? Dat, dat hier is allemaal gedijs, joh. Aha. Dat wil uh, gewoon onder, onder, onder de grond gestopt. Ja. Maar nadien, toen ik dan uh, van het ene laatste in naar het andere uh, sukkelde... Nou. Uh, dan hoor je die verhalen. Ja. Nou, ik denk bij mijn eigen... dan nou, heb ik daar met kroken weer kapot. Ja. Dus, uh, Voelt u zich achteraf schuldig... dat u toch hebt meegedaan aan een systeem... dat bezig was uh, de joden uit te roeien? Nee, nee, nee, nee. Uh, ik heb er niemand in hekel. En of het nou een Joden of een orthodox of een katholiek, of een ze komen er gelijk het op. Ja. Dus uh, ik, heb er, ik heb er niemand in hekel. Jozele... Als het eens waar ik me geconfronteerd ben geweest... Met die situatie. Nou, de, ik had voordien al een aan dat aan gespuis. Gespuis? Ja. Je zit er tussenin en je, je moet mee, zo niet dan. de ouds radiëren. Dat was het eerste woord. Dat was het hoofdwoord van. van, drill, van de drillmachine. Van de oorlogmachine. Dus als je, als je niet luistert, komen ze niet mee. Mm -hmm. ja. Nou, dat kwam nooit meer terug. Joost Sehle, de maker. Uh, 23.000 Nederlandse mannen hebben bij de Waffen-SS gediend in de oorlog. Kun je in het algemeen iets zeggen over wat hen dreef? Oeh, dat is heel moeilijk, want dat is een hele diverse groep. Ja. Uh, je had avonturiers ertussen zitten, je had mensen die... Uh gewoon vanuit armoede en ellende, uh, maar uh, soldaat werden... omdat ze dan geld en inkomen kregen. Uh, je had ook mensen die uh, uit NSB-kringen kwamen. Je had mensen die gingen vechten tegen de Bolshevisten. Uh, je had mensen die uh, meer ideologische overtuigingen hadden. Ja, we laten er even één in, in horen. Ach, die eensgezindheid, Die fantastische kameraadschap. Tja, je had een band. Je had een band. Ik trof aan diezelfde tijd de uit kniggen uit Wildervank. Ik zeg, wat is nou eigenlijk het gemaanse idee? En die vertelde mij dat. En dat trok me geweldig aan. Het ras. Het zuiver houden van het ras. En er zijn ze hier op platteland... erg opgesteld... Ja, er zijn dus twee motieven in één. Behoefte aan eensgezindheid en behoefte aan, aan rassuiverheid. Dat is wel iets wat, wat kenmerkend is in je film? Nee, nee dat is kenmerkend voor deze man. Want voor het, deze zijn, man. Ja, het zijn zes verschillende personen... die alle zes hun eigen motieven en hun eigen motivaties ja. hebben. En voor deze man is uh, dit is heel typerend iemand... die de grootgemaanse gedachte, de zuiverheid van het ras... Um, dat soort dingen heel erg aanhoudt. Ja, je kunt niet zeggen het waren allemaal antisemieten. Nee, absoluut niet wat deze man zo net zei, ik heb helemaal geen hekel aan uh, aan wie dan ook eigenlijk. Nee, nee, dat klopt. Uh, um, er waren natuurlijk gewoon uh, naïeve avonturiers die erin stapten. En die dachten helemaal niet uh, aan Joden of dat soort dingen te, toen ze bij de Waffen en gingen. gingen. Of zoals Willem zegt, het ja, kwam eigenlijk gewoon met mijn ouders NSB'er waren. Ja, dat gebeurde ook heel veel. Uh, en de vader van Willem die, uh, die zat ook aan het oostgrond, die werkte ook voor de Duitsers. Uh, dus ja, dan werd je als kind natuurlijk ook die richting opgeduwd, ja. of je dat nou wilde of niet. Wat hebben die Nederlandse in, in Waffen en in, in oorlogstijd gedaan... Zaten ze als groep bij elkaar, als, als Nederlands Ja, nou, dat was een uh, je, had, uh, je, je had de vinking. Uh, dat, was, dat was een groep waar dus ook Vlamingen zaten. Uh, waar ook uh, mensen uit Noorwegen en dat soort landen zaten. Er waren wel verschillende divisies. Uh, je had de divisie de Router, heb je ook gehad. Uh, maar dat, dat vermengde zich heel erg. En die divisies, ja, um, er sneuvelde een heleboel mensen. Ja. Er werd, werd er weer een nieuwe herendeeling gemaakt. Uh, dus mensen kwamen bij allerlei verschillende groepen terecht. Ja, en na de oorlog kwamen ze weer... Allemaal terug naar Nederland? Uh, ja, de een uh, wat, wat makkelijker dan de andere. Het scheelt ook heel veel of je door de Russen gevangen genomen werd natuurlijk... of dat je gevangen genomen werd uh, door de Amerikanen. De kunst ja. was natuurlijk om te zorgen dat je door de Amerikanen gevangen genomen werd. <tie> um, daar hadden de meesten wel erg in. Uh, maar daarna hebben ze natuurlijk allemaal in Nederland nog een aantal jaren gevangen gezeten. Ja. Willem, bent u meteen na uw dienst bij de waffen SS teruggegaan naar Nederland? Uh, nee, ik, ik ben van... Uh... Ik ben verwond geraakt in, eh, uh, in Conio. dat was net buiten de Nauwa. En van daaruit, uh, van het ene lazaret naar het andere. Dus ik heb eerst even heel die fase gehad van, van de ziekenhuis en de operatieve ingrijpen ja. en zo. Dus en, en nadien, toen ik dan een beetje beter was, ja, toen werd ik, uh, afgesleept naar, uh, naar nou Jaarbeken in België, dat was ook een concentratiekampus. Nee? Nou, uh, daar de, kreeg de kregen een honderd niet tevreden. Nee. Ja, dan maakten ze mij niks, want uh, wij zijn zo hard geworden. Uh, wij konden alleen van. Uh, Mee een koekje kon alleen zes weken leven, dus uh, Maar toen u in Nederland. Was, toen u in Nederland terugkwam, hoe werd het toen op u. <coughs> op u gereageerd? <coughs> nou, uh, ja, dat is maar net hoe je daarover denkt... Uh, Kijk, een mens een, een, een, een beetje normaal... Uh, en had iets, hij dacht iets verder als normaal denken. Nou, ik, ik heb nooit geen problemen gehad. Ze vonden niet dat u fout was geweest? Uh, nee, als, als je iemand had die, die uh, het begrip op kon brengen... zal ik maar zeggen, van de thuissituatie. Ja, ja. He? Dus dan breed je nou uh, heb je een andere vader. Dus hij is naar de SS gegaan door die situatie. Mm -hmm. En ja. door die situatie heb ik mijn knokken kapot. Ja. Joost Selen, waarom wilde je dit verhaal eigenlijk vertellen? Nou, omdat het natuurlijk een uh, verhaal is... Um, het is al een keer eerder verteld. In 1967 heeft Armando al uh, voor de eerste keer... een ja. Nederlands SS'ers geïnterviewd. Uh, <coughs> uh, maar het was natuurlijk heel bijzonder... Uh, dat nu voor de eerste keer ik een groep mensen kon vinden... die bereid waren om dit echt gewoon voor de camera te vertellen. Was, was het moeilijk ze daartoe bereid te vinden? Dat viel eigenlijk wel mee. Er waren twee researchers en die hadden heel veel contact. Uh, er was met... na Armando eigenlijk nooit naar gevraagd. Uh, nou nee, ik denk dat het nu een stuk makkelijker is... omdat mensen gewoon oud zijn en uh, voor de dood staan... en weten dat ze niet zo lang meer te gaan hebben. Ja. En weten van, hey, uh, nu kunnen we ons verhaal nog een keer kwijt. Ja. Maar, uh, Willem, waarom hebt u aan de film meegewerkt? Uh, ik heb... Uh... Toen ik contact kreeg met iemand die belde uit de Narwa. Ik zeg nou, u komt maar. Toen zijn ze hier geweest, daar was meneer Zeler ook erbij. Uh, ik zeg, ik wil alles doen ten voordele. En voor uh, de studie van de studenten. Dus die wouden uh, weten wat er toen is gebeurd. Ik zeg nou, ik stel mijn eigen despenibel. Ja. En zodoende is dat gekomen. Dus dan nou heb ik steeds contact gehad met meneer Celen, die, die bij u is daar. Ja. Nou, en uh, nou, ik heb een denderlijk gesprek gevoerd met. Dat ja. is betreft. Ik heb ook een paar studenten hier gehad. Okay. Nou, die, die zeiden: nou, hoe kan je het opbrengen? Ja. Je kunt alles opbrengen, maar je moet een deurzettelijk vermogen hebben. Joost Zeele, ze vertellen in die film heel openhartig over die tijd. Waarom, denk je, voelde ze zich min of meer schuldig of behoefte verantwoording af te leggen? Nou, ik denk dat dat vooral komt doordat ik geprobeerd heb de mensen open te benaderen... Uh, zonder vooroordelen of zonder um, uh, intonatie ja. van uh, mening en dat soort dingen. Dus ik heb echt geprobeerd um, de verhalen los te krijgen van de mensen... en proberen tot de ziel van de mensen door te brengen. Ja. We laten nog even één fragment horen van een voorbeeld van... Uh, ja, eigenlijk niet schuldig voelen achteraf. Ze, be ze bestijlen je en ze roven je. En wij als christenen werden, werden bedrogen... Moesten we meer betalen? Nou, en dat zet al ons niet lekker. Ja, de groente maar die wou geen aardappelen geven. Nou, ik zeg geen aardappelen. Laat ik je weghalen. Ja, nee, maar dat is goed. En je vrouw krijgt wel aardappelen. Ik zeg ja, en groente. Ja. Want enkel aardappelen kan ze niet leven. Ja, de, deze meneer is uh, de meest heftigste van allemaal. Een hele duidelijke, hele uitgesproken antisemiet. Uh, die nog steeds vasthoudt aan zijn uh, enorme. Um, ja. antisemitische opvattingen. Ja. Willem, Schokkend. Willem, mag ik u vragen? Het is uh, deze week 4 mei. Hoe beleeft ja. u dat? Wat zegt u? Hoe beleeft u dat, de 4e mei? Nou, ik. Uh, Zoals ik het beleef. Ja. Uh, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen? Het is er namelijk zo. Uh, wat ik beleefd heb, dat was niet goed. En als ik dat zo constateer, hè, want uh, voordien uh, waren wij de zware jongens. Dat hebben we het hele met betuut erbij. Maar als je dat zo toch ziet, dat hadden wij ook gekund. Ja. Maar als je uh, zo'n vader hebt, zal ik maar zeggen, die zo fanatiek is. Dat eh, uh, ja. hebben wij nooit meegemaakt. Oké. Okay. Tot zover Willem, tot zover Joost Zelen Bedankt. De documentaire zwarte soldaten, Nederlanders bij de waffen SS... is morgenavond te zien bij de NCW in document om tien voor elf op Nederland 2. Het is vijf voor twaalf. Paus Benedictus XVI heeft in Rome vandaag zijn voorganger... Paus Johannes Paulus de tweede zalig verklaard. Aanwezig bij die zalig, zalig verklaring was minister Piet Hein Donner. Goedenavond. U was daarom dat u betrekkingen tussen staat en godsdienst in uw portefeuille heeft. Maar mag ik u voor deze gelegenheid vragen om als het ware... als uh, verslaggever en buitengewone dienst van met het oog op morgen... een impressie te geven van wat u vandaag hebt gezien en bijgewoond? Uh, ik, dat, dat, ten dele moeilijk, omdat je toch als een apart waarnemer dus er zit. Uh, je wordt apart binnengeleid, je... Uh, zit uh, op een aparte plaats. En om het werkelijk meegemaakt te he moeten hebben, uh, zou je eigenlijk midden tussen die meer dan een miljoen mensen hebben moeten staan die daar naartoe gekomen was om ja, hun paus uh, zalig verklaard te uh, zien, te horen, uh, te ervaren. Ja. Uh, dus het, het, het is een enorme gebeurtenis. Het, het is ook niet alleen maar... De, mis vanochtend op het Sint-Pietersplein. Want het is begonnen gisteravond al met een waken in het Circus Maximus hier... waar ook honderdduizenden aanwezig waren. Uh, en de hele stad uh, staat ook de rest van de dag tot op zijn kop... met ja, een, meer dan een miljoen mensen die hier uh, vervolgens overal heen gingen. Ja, Z -z had u goed zicht op de, op de kern van de gebeurtenissen, zal ik maar zeggen? Dat zonder meer, want ik zat schuin naast de paus, om hem ook de hele dienst te volgen. Maar daardoor onttrekt dus het hele Sint-Pietersplein aan je beeld. Ja. En nogmaals, wat het meeste indruk op ze maakt, is dat er dus mensen uren stonden, niet alleen op Pietersplein, maar tot aan de Tiber rivier. Ja. Wat je dan vervolgens eh, natuurlijk in de dienst... Want voor het overige was het sterk een, eh, was het een mis. Eh, maar toch het bijzondere eh, van Johannes Paulus... zoals dat ook in de eh, preek van de paus naar voren kwam. Eh, een aantal aspecten. Een eh, bijzondere mens die het geweest is. En voor de kerk ook eh, ja, de wijze waarop die. ...mensen tegemoet getreden is en vastgehouden heeft aan het geloof. Ja, maar het hele concept van uh, zaligverklaring moet voor u als, als protestant toch enigszins vervreemdend zijn, of niet? Nou, nee, niet vervreemdend. Uh, ja, dat kennen wij uh, niet. Maar uh, aan de andere kant, ook, uh, ook protestanten hebben soms soms wel eens goed om mensen ten voorbeeld gehouden te worden... Alleen of je dat zo op de wijze moet doen met de zaligverklaring, dat is vers 2, maar daar zat ik niet voor. De rooms-katholieke kerk doet het zo. En doet het zo met mensen die men wil eren. Ja, en u ziet in Johannes Paulus II wel een persoon die het waard is om op deze wijze geëerd te worden? Het, het, het waard is een oordeel wat ik aan de kerk laat: dat het een bijzonder mens was. Uh, en niet alleen vanwege de lengte. Van zijn pontificaat, maar en de wijze waarop hij aan het begin, ja, toch uh, misschien katalysator begeleid uh, heeft het hele proces van de omvorming in Europa, uh, waarbij Midden- en Oost-Europa weer getrokken zijn bij de Europese ontwikkeling. De wijze waarop hij, uh, ja, aan het eind van zijn leven, toch uit plichtsvertrachting die, dat die taak heeft. Doorgemaakt en de wijze waarop hij gewoon in zijn hele leven denk ik inderdaad toch steeds mensen heeft zien staan en niet groepen mensen. Ja, en, en de, de pracht en, en, en praal eh, waarmee zo'n ceremonie, zo'n katholieke ceremonie gepaard gaat. Kunt u die als protestant waarderen? niet elke zondag is, is het zeker een keer... je moet, er, uh, moet je het een keer gezien hebben. Hè? Ik vond het heel bijzonder zoals ik er nu in zat. Oké, okay, dank u maar zeer. Ik ga, ja. hier, ik ga hier geen discussie beginnen over de relatieve waarde... van protestantse en katholieke diensten. Uh, tot zover akkoord. Dank u wel, minister Donner. Uitstekend. Dit Goedenavond. Dit was met het oog op morgen, en omdat ik twee weken lang aan de Portugese zuidkist uitzag over de zee, eindig ik met Gramal van Adriaan Morien. Vallen de ziekte van de zee, de golven stormen aan, breken, buigen voorover en zinken in zichzelf terug. Van het water, ziedend van voldongen toren, vliegt teder schuim, en schelpen ruisen in een alomvattend oor.